Van zijn hart kende slechts armoed, en hoe men het ook beziet, nee zonder gaat het niet, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld, deel door slimheid en geweld, rijk en was zijn nog doel, maar zijn hart bleef koel, niet verwanden, voor meisje, dat u haar lippen biedt, want zonder liefde gaat het niet, nee, dan gaat het niet.